9 uur. De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meder. We gaan straks regelmatig schakelen met het Atletiekstadion met Andy Houtkamp. En Feyenoord speelt in De Kuip tegen Dynamo Kiev om een plek in de voorronde de playoffs, offs bedoel ik van de Champions League. Eerst het NOS nieuws met Job boot.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 De hardloper heeft in Grenada de bijnaam de Jaguar. Drie leidinggevenden van een Limburgse champignonkwekerij zijn opgepakt... wegens uitbuiting en valsheid in geschriften. Mogelijk hebben ze honderden champignonplukkers... onder erbarmelijke omstandigheden laten werken. Bij het bedrijf PrimeChamp werken meestal Poolse vrouwen. Volgens justitie werden ze onderbetaald, maakten ze heel lange werkdagen... en kregen ze nauwelijks een vrije dag.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 Het weer droog op een enkele bui in de kustgebieden na. Morgen zonnig, maar in de loop van de dag een paar lichte buien. Het wordt morgen ongeveer 21 graden. Daarna tot en met het weekend vrijwel droog, met veel zon. Maxima tot 25 graden. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan.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 Dit is de Radio 1 haalt fijn Feyenoord de play-offs van de Champions League. En we verwachten dit uur de zilveren zeilster Marit Bouwmeester. Maar eerst atletiek. Hier zijn live vanuit Londen Robert Meder en Herman van der Zand. En die houtkamp. Ja, we hebben uh, Robert uh, uh, Lathouwers uh, zien finishen als vijfde. Op de 800 meter, zijn tijd was helemaal niet zo slecht hoor. Maar ja, 1,45, 85 en vijfde. Dat is dan jammer, dan sneuvel je in de halve finale op de Olympische Spelen. We hebben een finalist aan de gang. Hij is nog niet aan de beurt, want de man voor hem staat in de discusring. Dat is een Cubaan, Fernandez. Die hem richting de 2,63 meter gooit, de discus. En dan krijgen we Erik KD. Zijn eerste poging was 62,40 meter. 40. Dat is te weinig, want daarmee staat hij op de tiende plaats. Drie keer mogen ze eerst gooien met de discus. De twaalf man die begonnen zijn aan de finale, terwijl de tweede halve finale... Van de 800 meter nu begonnen is, ja het is nu echt uh, uh, opletten geblazen aan alle kanten. Want ook de hoogspringfinale is aan de gang en het verspringen bij de vrouwen uh, voor uh, kwalificatie voor de finale. Uh, maar uh, 12 man beginnen dus aan de finale bij het discuswerpen. En dan uh, na drie worpen gaan de acht besten gaan verder. Daar zit Erik Cadet nog niet bij, maar nu dan misschien. Hij staat in, de, in het cirkeltje om zijn worp uit te gaan voeren. De discus in de rechterhand. Daar komt de draaien van die machtige armen. En twee meter en gaat hij ver komen. Hij gaat ja ongeveer hetzelfde. Ik denk niet heel veel verder. Een meter of 63 schat ik zo. Tegen de 63 meter. En dat is niet genoeg. Hij heeft eerder dit seizoen in Horen. Ja, dat is natuurlijk wel even wat anders dan Londen. Heeft hij 67 meter 30 gegooid. En nu zit hij op. Even kijken hoe ver. 62 meter 77. Rudisha ondertussen... Uh, loopt enorm hard op de 800 meter, maar dat is ook niet zo gek als de wereldverkoorhouder met 1.41.01. En dan uh, nemen we die race ook nog maar eventjes mee. De Rus daar uh, achteraan. Borsakowski. Die laat zich niet uh, foppen. Dat deed hij gisteren. Bijna wel. Toen hij op tijd uh, door moest. Maar hij moet wel bij de eerste twee komen. Rodisha op kop. Mooie race zeg. En uh, Borsakowski moet nu zijn eindspunt inzetten. De daar daarachter. Maar uh, Borsakowski gaat het niet redden. Want er komt een Brit. Daar komt een Brit heel hard op zetten. Oseji. Andrew Osegi. Die gaat voor een verrassing zorgen. Door achter uh, Rodisha als tweede over de finish te komen. Mooie tijden weer. 1,44 en een beetje. Rodisha eerste, Ocegi tweede. Gaan allebei naar de finale. En Simmons en Borsakowski moeten, uit, uh, moeten wachten met hun tijd. Of die genoeg is om ook naar de finale te mogen. De tweede helft van uh, het hockey Spanje tegen Groot-Brittannië. Gerard de Groot. Nou, we zitten al halverwege. Het is een strafcorner voor Spanje. Het is nog steeds 1-0 voor Groot-Brittannië. Groot-Brittannië waar uh, hockey een speerpunt sport is. Hoor. De afgelopen vier jaar 15 miljoen Engelse ponden. Gingen erin in het vrouwenteam en het mannenteam 18 miljoen euro ongeveer. Dat is heel wat meer dan de Nederlandse hockeybond... aan de, de Nederlandse ploegen besteed. De Nederlandse ploegen staan allebei al in de halve finale. De vrouwen en de mannen. Of de Britse ploeg daarbij komt bij de mannenploeg... dat moet je allemaal nog maar afwachten. Want Spanje krijgt op dit moment een strafcorner. De Britse vrouwen overigens hebben zich al wel geplaatst... voor de halve finale. Dat gaat morgen tegen Argentinië. En naast mij, daar staat de Spaanse reporter van de radio. Die heeft er nog hoop in. Want er komt de corner van Spanje... Komt de corner van Spanje die gaat... Die gaat erin, die gaat erin, die gaat erin. Moet je er horen? Goal, goal, goal, goal, goal, goal, dat was duidelijk. Zat hij erin, Gerard? Doen we... Nou, je zou het bijna niet zeggen. Maar het is gewoon 1-1 geworden. Nog een kwartier te spelen. Spanje tegen Groot-Brittannië. 1-1. Ik hoop dat Feyenoord snel een goal maakt, Ronald van der Geer. Want dan horen we jou ook Iris. Dan ga ik dit ook eens proberen, want dit is wel een uitdaging uh, natuurlijk. Uh, we spelen inmiddels twee minuten in de tweede helft. Het is nog 0-0, uh, dat is een stand waar Feyenoord niets aan heeft. Omdat het eerste wedstrijd met 2-1 verloor, moet het hoe dan ook een doelpunt maken. Als Feyenoord 1-0 wint, gaat het door naar de volgende ronde van de Champions League, de play-offs. Nou ja, zover is het natuurlijk nog lang niet. Nog 45 minuten, je zou kunnen zeggen de 45 minuten van de waarheid. En laat het team van Ronald Koeman zichzelf nu eens belonen. Terugkijken, ja, op een prachtige eerste helft. Een goede eerste helft, waarin het zo heel af en toe wel eens wat weggaf, maar uiteindelijk... Toch heel volwassen en gedegen speelde. Cisse er vandoor aan de linkerkant. Lage voorzet. Wordt uiteindelijk tot de corner verwerkt door Veloso, de middenvelder. Die mee verdedigt de corner vanaf de linkerkant. Zometeen te nemen door um, Jordi Klaas. Dat betekent wel dat de centrale verdedigers mee voorin komen. Tenminste, Bruno Martens die kiest ervoor om achterin te blijven. Maar Stefan de Vrij heeft zich wel gemeld in gezelschap van Lex Immers. Zij staan bij de penalty stip in afwachting van de corner van die kleine Jordi Klaas. Er wordt wat gesproken. Dan gaat hij gaat in een kluwe staan. En zal vervolgens vanuit die kluwe een positie gaan kiezen. Daar komt die corner, komt bij de eerste paal, dan komt de keeper. Ja, die kan hem makkelijk pakken. En dan is het moment voor Feyenoord dus voorbij. De keeper brengt de bal weer snel in het spel. Ja, nu kon er een uitbraak komen van uh, Kiev. Nee, komt er niet, omdat Klaas hier goed mee verdedigt op Gusev. 49 minuten op de klok. 0-0 nog altijd in Rotterdam. Voorlopig worden er geen mosselen verkocht uit een deel van de Oosterschelde. Vorige week werd een giftige alg, die heet Vlagelaat, gevonden in een kreek die uitkomt in de Westerschelde. Het gaat om een alg die hier zelden voorkomt. Als deze alg in mosselen terechtkomt, dan kan dat gevaarlijk zijn voor mensen. Colette van Nuenen was zojuist bij een persconferentie in Zeeland. Vanmorgen werd er een groot alarm geslagen, want er was een gevaarlijke alg gevonden in, uh, in de buurt van de Oosterschelde. Nou, de hele dag is er vergaderd tussen de GGD, het waterschap, Rijkswaterstaat en ook uh, burgemeester Rabeling van schouwen duiveland was erbij. En nu aan het eind van de dag kunt u zeggen, hoe schadelijk is die nou eigenlijk, die alg? Ik ben geen deskundige op het gebied van, uh, van algen, maar ik laat me graag uh, uh, informeren... En ik heb begrepen van de, de GGD dat deze alg best wat uh, consequenties heeft als je daarmee in aanraking komt. Maar hoe schadelijk is die dan? Kun je eraan doodgaan als je hem binnenkrijgt, als je ergens gaat zwemmen? Ja, kijk, ik, ik, ik praat daar niet over of je eraan dood zou kunnen gaan. Die indicatie kan ik dus niet geven. Ik weet alleen dat ik geen risico wil lopen... en dat ik als burgemeester ervoor ben om maatregelen te nemen... voorzorgsmaatregelen te nemen, dat het een en ander uh, niet fout gaat. En vandaar dat wij gezegd hebben... in de Oosterschelde een bepaald gebied rondom Oudhoekerk... waar een aantal strandjes zijn, om daar niet in uh, het water te gaan... en daar geen schelpdieren te rapen. Want op het moment dat je een schelpdier zelf raapt... weet je niet of dat een, een, een mossel is... die mogelijkerwijs, want dat zeg ik er steeds bij... mogelijkerwijs uh, vergiftigd is. De mosselkwaliteit... want dat wil ik wel heel expliciet noemen... Uh, die is op dit moment nog gewoon goed. Men onderzoekt de mosselen steeds... Daarom, als de mosselen onderzocht zijn en in de uh, productie komen... dan zijn dat uh, mosselen van prima kwaliteit. Toch, het is al een week geleden dat die hond uh, overleed. Mm. Uh, dus een week geleden zat hij al, al. Pas nu uh, sluit u dat gemaal. Maar moeten mensen zich nou zorgen maken die de afgelopen dagen hebben gezwommen... of, of mosselen uit het gebied hebben gegeten? Nou, ik kan me daar geen enkel uh, waardeordeel over geven. Vandaar dat wij gezegd hebben... als u, mocht u signalen hebben, bent u enigszins ongerust... Neem contact op met het nummer wat wij hebben gegeven van de GGD. Want daar zitten deskundigen. En als die zeggen van het lijkt me beter dat ik naar de huisarts ga, ga naar de huisarts toe. En voor de mensen in de rest van Nederland. Want het is mosseltijd natuurlijk. Ja. Mensen hebben dat misschien gegeten. Lopen zij risico? Nou, ik denk het niet. Want ook ik heb in het weekend nog heerlijk mosselen genuttigd. Het gaat nog heel goed met mij. Ik hoop dat het met die andere mensen ook allemaal prima gaat. Ik ben ervan overtuigd dat de mosselsector op zich... Uitermate goed controleert en zorgt dat die mosselen van uitstekende kwaliteit zijn. Oké, okay, gewoon mosselen eten dus. Voorlopig even niet zwemmen in de Oosterschelde. En afwachten hoe ernstig het is gesteld uh, met die algen. Ja, je moet alleen mosselen eten als je ervan houdt, hè? U relativeert een beetje. Nee, ik, ik vind dat je dus op moet passen dat je het niet uh, opblaast. Dan wil ik alle informatie duidelijk voor, voor, hebben om dan op vrijdag een uiteindelijke uh, standpunt in te nemen. Mensen die in de Oosterschelde hebben gezwommen... of zich zorgen maken dat ze morselen hebben gegeten... die vergiftigd zijn door de alg... die kunnen bellen naar de, de plaatselijke GGD. Ik geef u nummer. 0118-421198. 0118-421198. De Radio in Sportzomer top 5. Ja, we hadden u al beloofd dat Irene Wuste er een fragment uit gaat halen en er eentje in gaat stoppen. Wat zou dat toch wezen? Uh, maar even terug naar gisteren. Toen koos Marleen Veldhuis de 100 meter van Usain Bolt om toe te voegen ten koste van haar eigen estafette zilver. Die heeft ze eruit gehaald. En nu klinkt de top 5 dus zo. Fragment 1 Huilend komt hier langs gereden. Marianne Vos, olympisch kampioen. Fragment 2 En wat wordt de tijd? Wat wordt het? De... 9,64! 9,64! Geen wereldrecord! Het is 9,64 voor Hoesijn Bolt. Hij doet het hem toch weer. Fragment 3 Ik had helemaal niet door dat het nog zo weinig tijd was. Want uh, ik kreeg een tegen en toen zag ik dat het nog maar 12 seconden was. Toen dacht ik, oh chips!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 Fragment 5. Ik had niet een goede start, maar ja, ik heb niet veel aan de meter dit jaar gedaan, dus ik ben heel blij. <laughs> oh, dat was hem al. Een hele korte quote van uh, Joran die uh, Martina. Ja, um, iedereen wat, uh, wat gaat eruit, wat gaat erin? Nou, erin gaat natuurlijk Epke. Ik bedoel, uh, ja, ja, dat is toch wel een beetje ons koning nu, samen met Dorian natuurlijk, maar uh, ik was er vandaag bij en ik heb... Echt genoot, echt kippenvel. En ik voelde me echt wel uh, zoals Henk Gems dat altijd zo mooi kan zeggen... een bevoorrecht mens, dat ik erbij mocht zijn. Dus uh, nee, Epke die, die, uh, gaat zeker, uh, zeker in. En uh, ja, daaruit, ik, vind toch wel, ik ben toch wel chauvinistisch. Ik ben echt een Nederlander in hart en nieren. Dus uh, al vind ik een hele knappe prestatie van Bolt... maar hij, uh, hij moet eruit. We zijn, uh, we zijn Radio 1, we zijn Nederlanders. en uh, Nee, ik vind, uh, we, zijn, we hebben zoveel uh, goede sporters, zoveel atleten... en daar ben ik zo trots op dat... Uh, ik, uh, ik hou het op een Nederlands rijtje. Je haalt Usain Bolt eruit. Ja. Ik ben, zo tr ik ben gewoon trots op ons eigen volkje. Ja, ja keuzes. Ja. Het, zijn het, goud. het goud van Epke. Ja. En Epke Zonderland denkt ook... De, die, die, die, die, je kan zo wat liplezen dat hij zegt... Come on, kom op met die scoren. Kom dat op, op jury. Ja! Hij heeft het. Hij heeft het. Hij heeft het! Hij heeft hem! 5 533. Epke <tie> Zonderland staat op de eerste plaats! Ja. Het is een bob 2. Ja, ja, ja, ja. Het meter sloeg hier uh, volledig in het rood. Uh, Edwin Cornelis, was dat was vanmiddag bij het turnen. Ja, um, um, Irene, wat ga je nog doen hier op de Spelen? Uh, nou, niet zo lang meer, want uh, ik ga uh, morgen nog één dag hier. En dan uh, ga ik nog naar jullie collega's, 5 8 En dan um, ga ik s'avonds of s'nachts, moet ik eigenlijk zeggen, vlieg ik weer uh, richting huis. Want uh, ja, het moet ook weer getraind worden. Ik bedoel... Uh, en uh, ik ja. moet eerlijk zeggen dat ik heel, heel veel zin heb om te trainen. Ik bedoel, uh, heb je vandaag inspiratie opgedaan? Ik heb absoluut inspiratie op gedaan. En, uh, ja, het, is, uh, het is dat het nog twee jaar is naar Sochi. Maar voor mij uh, mag het uh, komend seizoen al wel uh, een Olympisch seizoen zijn. Maar uh, ja, ik heb zo genoten en ik heb zoveel zin. Uh, ja, je krijgt gewoon de kriebels. Gewoon de Olympische kriebels heb ik er echt. En, ja, wat dat betreft, uh, ja, je weet, ja, ik weet al al waar ik het voor deed, maar nu, uh, nu weer helemaal. Ik las ergens dat je nog wel een jaar of zes gaan in ieder geval. Ja, ja het liefst nog uh, naar Sochi en dan de Spelen daarna in, uh, in Korea. En dan, uh, ik denk dat dat dan wel mooi is geweest. Ja. dan is dus nog okay. zes jaar. Oké, okay, nog zes jaar. Goed, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. En geniet nog van de spelen. Ja, dat komt helemaal goed. Okay. En die houdt ook de vliegende discussen Ja, de mannen van de discus. Dat waren boekjes die ik vroeger las, maar... De man van de discus voor Nederland uh, kan ook uh, verder op de tribune genieten van uh, de Olympische Spelen. Want uh, Erik A.D. Uh, ja, je wilde dat hij schiks deed, maar hij deed het niet. Hij gooit nu 62-78. Ja, het is zeer uh, uh, consequent. Drie keer gegooid, 62-40, 62-77 en 62-78. En daarmee staat hij op de tiende plaats, is zijn toernooi over en uit. Uh, hij gaat niet meer door voor zeg maar, de laatste ronde, niet bij de beste acht. We hebben uh, dus geen KD meer, we hebben geen Lathouwers meer. We hebben nog wel Aman van Ethiopië en Kitoum van Kenia... Maar die doen het op de 800 meter. Hebben zojuist de derde halve finale gelopen en gewonnen. Met z'n tweeën zo'n beetje de een, eerste in 1'44-34. Amman en Rudisha was de man die op 1 na de snelste was van alle 800 meters. Met 1'44-35. Uh, ...donderdagavond, de finale 800 meter dus, zonder lathouders. En nu hebben we nog een andere finale die aan de gang is. Laat ik even uh, de tussenstand erbij pakken, want die begint ook aardig op zijn eind te lopen. Dat is het hoogspringen bij de mannen. Daar zie ik aan kop staan, Oekhoff uit Rusland en Kajnard uit uh, de Verenigde Staten. Die hebben allebei 2,33 uh, gesprongen. En de uh, uh, Engelsman die het uh, hier normaal gesproken ook goed moet doen... Die uh, is, is nog in de race, maar Mason gaat nu uh, in, over. Nee, net niet over 2.33. Dus uh, blijft het uh, spannend. Michael Mason zit er nog in. En de uh, heren Keinhard uit de Verenigde Staten en uh, Ukov uit Rusland, die zijn met z'n tweeën bezig. Gaan zo dadelijk over 2.36. Tenminste, dat hopen ze. Gaan we even kijken bij uh, Roland van der Geer, bij uh, Feyenoord Dynamo Kiev. Het mag nu toch wel, zo langzamerhand gaan gebeuren, uh, Ronald? Ja, het had al gebeurd moeten zijn. Lex Immers heeft de kans gehad in deze wedstrijd. Goede aanval van de Feyenoorders na 58 minuten. Overigens is het nog altijd dus 0-0. Aanval over de rechterkant. Schaken met een goede beweging langs Pophof legde de bal op maat neer. Ja, Immers moest er één keer van dichtbij. Die bal uit de lucht nemen. Schoot snoei en snoeihard, maar wel in de maag van doelman Koval. Die dus een rol vertolkt namens Dynamo Kiev. En hij is echt de man die Kiev wat dat betreft in de wedstrijd houdt. Want steeds keer op keer alle inzetten van dichtbij heeft hij te pakken. Nu Kiev met een aanval. Nikovic kan niet schieten omdat Klaas de bal op de rand van het gebied wegwerkt. Dan een bal dan vervolgens richting Fernandez. Maar die wordt afgetroefd. En Koval, de keeper dus, van Dynamo Kiev. 19 jaar pas. Hij maakt ooit zijn debuut tegen Ajax in de Champions League voorronde. En nu is hij de held in Rotterdam tot nu toe. Want van de kopbal van Schaken pakte hij van dichtbij. Hij was uh, attent op een, uh, een actie van Cissé en net Lex -Immas. Ja, Die vervolgens keek naar iedereen en zei, ja, wat moet ik nou nog anders doen? Kijk, zou het eigenlijk ook uh, niet weten. Feyenoord dus scoren. Feyenoord krijgt de mogelijkheden om te scoren. En heeft dat doelpunt nodig om verder te komen in uh, de Champions League. Jan Maat namens Feyenoord. Te diepte gezocht door uh, Schaken. Moet die bal wel goed zijn. Nou, Schaken krijgt hem dan ook wel aan de voet. In de buurt van de cornervlag. Met Popov in zijn buurt. Met ook Veloso uh, in zijn buurt. En die laatste raakt de bal dan aan. En Feyenoord mag aan de rechterkant. de hoogte van het schrasso van Dynamo Kiev gaan ingooien. Dat gaat Deryl Jamaat doen. Jamaat gaat eens kijken richting Schaken. Die loopt weg bij zijn tegenstander. Schaken nog altijd. Straks op gebied in. Dan Betao met het hoofd. En Popov met een lange roei naar voren. Nou ja, eigenlijk meer hoog. Kusev kopt wel, maar Feyenoord ontvangt weer. Via Klaas, via Immers. Immers draait dan de verkeerde kant op. Ninkovic heeft de bal bijna te pakken. Maar uiteindelijk aan de rechterkant of linkerkant Nelom gevonden. Nelom ook weer met de bal aan de voet. Ongelukkige bal op Immers. Die moet zich nu vrij spelen. Ja, moet eigenlijk terug spelen, want er staan twee, drie mensen te wachten. Uiteindelijk krijgt Immers een vrije trap mee. Dan heeft hij geluk, want die bal had al eerder naar Cisse gemoeten. Vrije trap snel genomen. Klaas in de as van het veld. Klaas, gaat schieten. En naast! Wat een kans toch weer voor Feyenoord. Eindelijk de ruimte voor die kleine middenvelder van Feyenoord om eens wat stapjes voorwaarts te doen. En met het rechterbeen hard te schieten. Maar die bal zelt langs de goal van Dynamo Kiev. En zo blijft het dus maar 0-0 na een uur spelen. Een stand waar Feyenoord helemaal niets, maar dan ook niets aan heeft. Dorian van Rijsselbergen hoefde vandaag niet meer zoveel te doen voor zijn gouden plak. Starten en finishen, dat was voldoende. Geen brokken maken vooral en heel blijven. Maar hij deed het in stijl en won ook gewoon de medal race. Ragnar Niemeyer kijkt samen met zijn coach Neil McIntosh terug op een bewogen week. Dorian van Rijsselbergen, Olympisch kampioen. En hij maakt het op deze manier af. Handen in de lucht. Kijk eens mama, zonder handen. Wat een kampioen. Dorian van Rijsselbergen, 28. Dorian van Rijsselbergen, Olympisch kampioenman. Hé, hey, die gaan we. Ja, je mag het eigenlijk zeggen. Ja, inderdaad. Het, uh, nou, hij is nog niet op het nekje, maar uh, vanavond moet hij, uh, moet hij erom komen. I, I can't say meer zeggen. The guy is, he is truly my hero uh, this week. I've never seen anyone sail with such dominance um, in a class. And, and a final score of 15 points is unheard of. Het is ongelooflijk. Uh, ja, je, je bent aan het varen, maar je hoort het publiek en je kan het niet laten om even een glimlach op je gezicht te toveren. Want het is, uh, nou, je hoeft hem niet eens te toveren. Hij komt vanzelf. Je kan hem, je kan hem niet weghalen. Uh, we couldn't be beaten. That was, you know, that was a great feeling. And there was a moment of we've done it. And we just sat there and, and you know, completely content with what we've done and where we're at. Het is uh, ongelooflijk hoeveel mensen er er achter me staan en hoeveel. Uh, positieve energie erom gedragen wordt is ongelooflijk. Today was special because we saw more of what Dorian is. You know, I I want to see more of how he sails and his display out there was flawless again. Nou, ik denk dat het hele team gewoon heel bijzonder is. En to do it in front of the crowds and the fans en de cameras and and make a little bit of show and put the flag up and show our pride, that was uh, that was more more special than the other day, but completely different. And um, ja, wat kan je erover zeggen? Iedereen heeft mij geholpen daarmee. Uh, daar Wereldkampioen was hij al, Wereldbeker won hij al. En nu Olympisch goud. Op een fantastische, fabelachtige manier. En veel Oranje-fans waren daar getuige van. Een heerlijke middag voor de Tesselaar. En de gouden medaille is officieel. Goed, dat was Dorian van Rijsselbergen. We gaan naar het hockey Gerard de Groot bij Spanje-Groot-Brittannië. Wij ja, hopen op een goal van on... Spanje eigenlijk. <laughs> het is ongelooflijk. Die man naast me, die wordt helemaal gek. Spanje krijgt de vierde strafcorner te nemen. We gaan het niet door. Ze protesteren, de Engelsen. Maar ze hebben geen officiële referral meer. Ze hebben geen officieel verzoek meer voor de derde de scheidsrechter. En terwijl dus de scheidsrechter nu aangeeft dat hij zelf wil kijken. Want hij geeft een strafcorner. Zo'n collega die zegt waarschijnlijk via de Intercom je hebt je vergist en de scheidsrechter gaat nu zeggen ik wil zien wat er gebeurd is en ik zei het een bombardement van strafcorners van spanje en de, de collega hiernaast hij is helemaal gek geworden die staat te springen en te dansen en die slaat om zich heen als die strafcorners niks opleveren als die engelse keeper hem stopt en nu is het doodstil in het stadion want het britse publiek weet wat er gaat gebeuren als die scheidsrechter inderdaad gelijk krijgt zo direct van de derde scheidsrechter dat het een strafcorner was, dan gaat er wat gebeuren hier. Maar nee, ook de derde arbiter zegt nu dat het geen strafcorner was. Dat die mogelijkheid voor Spanje voorbij gaat. Dat Nederland zeer waarschijnlijk gaat spelen toch tegen Groot-Brittannië. Want het gelijkspel, de 1-1 die staat nu nog op het bord is voldoende voor Groot-Brittannië om de halve finale te halen. En tegen Nederland te gaan spelen komende donderdag in die halve finale. Nederland tegen... Groot-Brittannië gaat het dus waarschijnlijk gebeuren. Terwijl er nu verwarring is en de Spaanse keeper, er komt nu een andere doelman in. Dat begrijp ik allemaal niet zo best meer. zouden zou je zeggen, van, nou, als je dan keepers gaat wisselen op het laatste moment... dan neem je toch in plaats van de keeper een veldspeler. Maar er is nu weer rust in het stadion. Ademloos zit het publiek te kijken naar Groot-Brittannië. Dat ook met de hakken over de sloot die halve finale zal gaan halen. Als het tenminste 1-1 blijft. Dames staan klaar voor de eerste halve finale, 200 meter, en Andy Houtkamp. Ja, en wat voor halve finale? De tweevoudige Olympisch kampioene wordt nu voorgesteld. Veronica Campbell-Brown, waar komt ze vandaan? Nou, denk uit Jamaica, ik weet het wel zeker. Want daar komen alle sprinters tegenwoordig vandaan. Alhoewel, de Verenigde Staten heeft ook een carrière uh, in Carmelita Jeter in deze serie. Zij is wereldkampioene en uh, de snelste ooit op uh, 100 meter... Uh, levende dame dan, want alles snelste was natuurlijk Florence Griffith Joyner... die helaas overleden is en 21-34 als wereldrecord heeft. Ook uh, Miriam Soumare uit Frankrijk in uh, de eerste halve finale... en Yvette Lalova, dat zijn eigenlijk de belangrijkste mensen die ik uh, heb genoemd. Een uh, Britse adeoi... Loopt in uh, baan 8, maar de belangrijkste dame loopt in baan 9. Dat is uh, Veronica Campbell-Brown en Carmelita Jeter in baan 7. Halve finale, de eerste twee gaan door. Het is hetzelfde als op de 800 meter en de twee tijdsnelsten van de verliezers. De dames zijn gestart, 21-34 wereldrecord, de eerste twee gaan door. De ene bocht, enige bocht die ze moeten nemen wordt goed genomen door de favorieten, door Jeter en door Campbell-Brown. En die lopen ook met z'n twee aan kop. Campbell Brown zal de eerste uh, zijn. En die komt daar nog gevaarlijk opzetten. Uh, het is uh, Somaré die ook nog in de buurt komt. Maar het is Campbell Brown 1. En het is Jeter op de tweede plaats. Officieuze tijd, maar die is bijna altijd goed. 22-32. En dat is uh, iets minder dan een seconde boven het wereldrecord. Maakt Campbell Brown niet uit. Zij gaat naar de finale van de 200 meter. De laatste seconde tikken weg spanje groot brittannië 1-1 is het geworden uiteindelijk en nu wordt de scheidsrechter bijna vermoord zou ik zeggen door de Spaanse spelers. Drie keer in de laatste vijf minuten heeft hij een strafcorner gegeven. Drie keer uh, is die strafcorner teruggewezen en ging grootmiddel niet uitverdedigen. En de spelers van uh, Spanje die provoceren nu naar het publiek toe. Beginnen te applaudisseren en zeggen alsof ze willen zeggen jongens goed gedaan. Die scheidsdatters die heb je goed in je zak gestoken. 15 uh, miljoen pond heb je de laatste vier jaar in het hockey gestopt. En ook een paar... Geld ook wat paar ponden in de scheidsrechters hier in deze wedstrijd. Het is één grote chaos geweest. in die laatste vijf minuten van de wedstrijd tussen Spanje en Groot-Brittannië. Maar de wedstrijd is voorbij. Er komt nog geen rust door op het veld. De, de scheidsrechters worden belaagd. De begeleiders moeten de Spaanse spelers weghalen bij de scheidsrechters. Maar langzaamaan wordt het wat rustiger in het Riverbank-stadion. Het hockeystadion, waar heel. Heel veel emotie is geweest vanavond met uiteindelijk een halve finalist, Groot-Brittannië. Een halve finalist die tegen Nederland zou moeten gaan spelen. Spanje ligt eruit, Groot-Brittannië gaat door, maar vraag niet hoe. Verslaggevers ter plekke, analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek. Missen niet, de Radio 1 Sportzomer.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 dit ja. was dat van Hall Oates, 1977, The Rich Girl. Het is half tien precies. Je op boord met NOS Headlines. Mosselen uit een deel van de Oosterschelde mogen voorlopig niet worden verkocht. Ze zijn mogelijk vergiftigd door algen uit de oude kerkse kreek. Via gemalen kunnen de algen van de kreek naar de Oosterschelde zijn gepompt... waar ze door mosselen zijn gegeten. Vissers die in het gebied mosselen vangen... moeten die een paar dagen ergens anders in de Westerschelde bewaren. Na een dag of vier is de giftige stof uit de mosselen verdwenen. Onderzoekers van de Radboud Universiteit in Nijmegen... hebben de code van een veelgebruikte startonderbreker voor auto's gehackt. Met behulp van een computer en een speciaal apparaatje... kunnen ze de auto starten en ermee wegrijden. De hackers zeggen dat honderdduizenden auto's in Nederland... zijn uitgerust met een ondeugelijke chip. Daardoor zijn ze eenvoudig te stelen. Op het Caribische eiland Grenada heeft iedereen een dagje vrijgekregen... nadat hardloper Kirani James een gouden medaille had gewonnen... op de Olympische Spelen. Dat van de gouden plak op de 400 meter. Het is de eerste olympische medaille... die ooit door een inwoner van Grenada is veroverd. En het politiekorps Hollands Midden ontkent dat het schuldig is... aan de schietpartij in Winkelcentrum de Ridderhof in Alphen aan de Rijn...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 Als alles meewerkt, het verkeer ook, dan zit straks Marit Bouwmeester hier aan tafel. Maar eerst gaan we naar Andy Houtkamp bij het Atlantiek in het Olympisch Stadion. Het gebeurt van alles. Uh, we zitten in de slotfase zeg maar, van het uh, discuswerpen. En ik heb me uh, echt uh, alle dikke boeken die ik bij me heb uh, doorgebladerd. Hij is ooit derde geworden op een uh, WK. Een man uit Iran. En Essan Hadadi gaat aan de leiding bij het discuswerpen. En ik uh, ben zo hard gaan zoeken om te kijken of er ooit iemand uit Iran een atletiek medaille heeft uh, gehaald. Maar ik uh, kan het nog uh, niet vinden. Dus we kunnen er ook een huiskamer vragen. Maar ik weet bijna zeker dat dat nog nooit gebeurd is. Het hoogspringen. Bijna uh, uh, aan het eind. En dat is uh, best spannend. Want uh, zojuist ging de Rus. Ging over 2 meter. Uh, het is, je, je springt ze wat over een huis heen. 2 meter. 36, uh, en dat is uh, Oekhoff. Die op 2,36 staat. Op de tweede plaats, Keinhard. En op de derde plaats is het nu Barshim uit Qatar. Als ik het goed zie. En uh, de Engelsman. Uh, die uh, het ook uh, aardig deed. Maar daar, dat was de grote favoriet van uh, het uh, hoogspringen En die heeft het uh, niet gered. Grabars is zijn naam. Hij heeft uh, 2,29 gesprongen. Het gaat om Oekhoff of Kainard. Die zitten nog in de race. En is de... Derde man er al uit. Ja, dat is Jamie Nieto. Die is er al uit. Dus het gaat om goud of zilver voor Oekhoff en Keinhard. En Oekhoff heeft de beste van vieren. Die staat op 2.36. En ik uh, hoop dat ik een seintje krijg van mijn uh, regisseur. Ik ga weer de regisseur of ik door mag gaan met de tweede halve finale van de 200 meter. Want dat is uh, natuurlijk ook een hele aardige... De 200 meter bij de vrouwen. Waar Alison Felix uh, klaar staat. Acht keer wereldkampioenen. Drie keer op de 200 en vijf keer op de Estavette. Uh, dan kan je er een houtje van. Ahuré, uh, Ahuré, uh, Muriel Ahure uit uh, uh, Ivoorkust uh, doet ook mee, maar dat is niet een van de snelste. De enige die onder de 22 seconden heeft gelopen is Alice en Felix. We hebben in de eerste halve finale gezien dat uh, Veronica Campbell-Brown en Carmelita Jeter al doorgingen. En nu moet uh, Felix het gaan doen. Onder andere tegen Sharon Simpson, ook een hele snelle dame. Net niet onder de 22 lopen, 22 rond is haar beste tijd in baan 4. Ellison Felix in baan 8. Sharon Simpson, dat moeten de twee zijn uit deze halve finale die automatisch door Zullen gaan naar de finale morgen. Eens kijken of dat ook gaat gebeuren. Ze zijn weg. Geen valse start. Veel uh, flitslichtjes weer. Als er gestart wordt. En dan kijk ik uh, naar Jeter. Uh, lange broek. Lange rode broek. Helemaal in het rood gekleed. Moet er toch nog even flink aan trekken. Omdat de dame naast haar Ahuree uit uh, Ivorcus het uh, nog aardig deed. Maar uh, hij, zij loopt uh, wel heel makkelijk uh, weg. Jeter. En dan uh, gaat die Ahuree. Die gaat uh, heel aardig mee. Hij redt ze tot het eind. Jawel. Die wordt gewoon... Uh, Tweede, uh, Jeter, uh, Jeter, Felix uh, eerste, Ellison Felix, daar had ik het steeds over. Eerste dus, Ellison Felix, Ahouré verrassend, die Ivoriaanse als tweede. Zij zijn zeker van de finale van de 200 meter. En die had trouwens gelijk hoor, Iran heeft, uh, heeft nog nooit een medaille gehaald bij atletiek. Het is vooral worstelen, gewichtheffen en een paar medailles bij uh, Taekwondo, maar nog nooit uh, in een atletiekstadion. Dat gaat vanavond gebeuren, toch historische avond weer. Het is trouwens wel... Uh, je, je hebt het erover, Herman. Het is wel aardig. Uh, Iran is nou niet het echt meest geliefde land hier in, uh, in Engeland. Hm. En uh, op het moment dat die man gaat uh, gooien... dan gaat hij helemaal voor de kooi staan. En dan vraagt hij aan het publiek om mee te klappen. Hè? Het, uh, hm. het bekende hand-clap. Uh, en dan duurt het echt uh, heel lang. Heel, uh, heel langzaam komt dat dan een beetje op gang. En dan gaat het publiek wel een beetje meeklappen. Maar ja, hij lacht zich rot. Want hij staat eerst bij het ja, ja. Goed, we gaan... Uh... Ik wil even kijken bij Ronald van der Geer. Want ja, hoe lang nog? Er moet er één in. Er moet er een in en hij zit er nog niet in. 15 minuten nog, 14 nu, 0-0, nog altijd de stand. En de mogelijkheden zijn er toch volop geweest. Net ook weer wat dreiging. voorzet van Cabral, nieuwe man bij Feyenoord. Kopbal van Schaken, maar via Koval over de achterlijn. Corner leverde vervolgens niets op. Zodat, zoals elke corner van Feyenoord, tot nu toe eigenlijk niets oplevert. En Feyenoord heeft recht al een stuk of tien genomen. Tegen maar twee voor Dynamo Kiev. Cabral voor Fernandes en former voor Jan Maat. Het zijn de troeven die Ronald Koeman inzet in de slotfase van deze wedstrijd strijdbalbezit voor Leerdam die nu vanaf het middenveld terug is gezakt naar de rechtsachterpositie. maar natuurlijk op het middenveld. Schaken is nu de diepe spits en Cabral speelt aan de rechterkant. Nederland is de linksback met een voorzet. Ja, makkelijk weggekopt door de centrale verdediger Mikhailik en dan op het middenveld toch weer veroverd door Jordi Klaasie. Overtreding van Ninkovic. Ja, gezien door de scheidsrechter en is hij dan de volgende die op de bom gaat. Ja, ook hij op de bom. Dat is dan de derde voor Dynamo Kiev qua kaarten Koval en Nikovic, en Fukojevic kregen geel bij Feyenoord, Martin Zindi, Leerdam en Sisse. En een vrije trap dus voor Feyenoord. Te nemen een meter of drie, vier over de middenlijn. Iets aan de linkerkant. Bruno Martens-Indy staat achter die bal. Het kan naar de linkerkant waar Nelon de diepte wil zoeken. Het gaat naar Schaken die kort kaatst met zijn centrale verdediger. Dan weer een etage terug. Want rond de middenlijn staat Klaas te wachten. Martens-Indy schakelt zich in. Komt halverwege de helft van Kiev uit aan de linkerkant. Bal naar Nelon, de linksachter. En dan een moeilijke bal. Richting Cisse, balverlies van Feyenoord. Het snelle schakelen is dan van Kiev. Precies wat de ploeg uit Oekraïne graag wil. Maar Jordi Klaas die past op de winkel. De kleine man doet dat goed. Geeft hem aan Stefan de Vrij, de aanvoerder. En dan kan Feyenoord via Ruud Vormer. Ook al dus een... Nieuwe man, weer iets nieuws gaan bedenken met Leerdam aan de rechterkant. Terug naar Vormer, draait even om zijn as. Het zou naar Klaasie kunnen, die stond al een tijdje te roepen in de middencirkel... op de helft van Dynamo Kiev. is Indy, ja zo kan Feyenoord de bal wel rondspelen... maar er moet dreiging geuit worden richting de goal van Kiev. Maar er moet wel zorgvuldig gespeeld worden. Ronald Koeman zei het nog, gewoon 90 minuten goed zijn... en een doelpunt kun je ook in de 80ste minuut maken. Nou die 80ste minuut is aanstaande met Cabral. Draait even om zijn as aan de rechterkant, is Velozo kwijt... paast in de as van de het veld weer naar Klaasi En zo is Feyenoord heel veel in balbezit. En staat Kiev met de rug tegen de muur. Bal nu richting Sisse. Sisse nog altijd ver van de goal. Nou nog even kijken. Want Weerdam kan een voorzet geven vanaf de rechterkant. Komt die voorzet? Daar is immers. Nee, kan er niet bij. Het blijft 0-0 met nog 12 minuten. Tijd voor tijd. Ja, we kunnen ons natuurlijk vergissen, maar volgens ons is er niets leukers dan quizzen. Iedere dag spelen we op haar nieuw anyway. Het leukste spelletje van deze sportzomer, tijd voor tijd. Wij vragen en u voorspelt. En vandaag wilden we weten in welke minuut valt het eerste doelpunt... in de eerste halve finale mannen van het Olympisch voetbaltoernooi. Nou, inmiddels weten we het antwoord op die vraag. De eerste halve finale voetbal van de Olympics 2012... was de wedstrijd van Mexico tegen Japan. Ze is gewonnen door Mexico trouwens met 3-1. Het eerste doelpunt was voor Japan en dat viel in de twaalfde minuut. Zes mensen hebben het goede antwoord gegeven. O, ongelooflijk. Ja, dat is me nooit voorgekomen. Arie Perk was de eerste van hen en hij verdient dus het prachtige tijd voor tijd horloge. En dan de presentatoren, daar zat uh, Jurgen van den Berg met zijn voorspellingen dicht bij het juiste antwoord. Hij voorspelde zeventiende minuut en zat er dus maar vijf minuten naast. En jij was tweede, Robert. Je dacht dat er in de 24e minuut ja. zou worden gescoord. Ja. Tweede plek, gefeliciteerd. Dacht ik het goed geregeld had, maar toch niet. Uh, Felix Meurens pakte ook weer een puntje in de presentatorenpool. Valt niet meer de achterhalen volgens mij. Hij staat nog steeds bovenaan in het klassement. Morgen een nieuwe ronde, nieuwe kansen. De BMX-kenners kunnen hun kans grijpen. Want wat is morgen de tijd van de beste Nederlandse man in de kwalificatie? BMX Fietscross. Er doen drie Nederlanders mee, zoals u weet. Van Gent, Van Gorkom en uh, Van de Biezen. De kwalificatierun begint om 16.40 uur Nederlandse tijd. Dus tot die tijd kunt u insturen via radio1.nl. Voorspel de juiste tijd en win ook zo'n prachtig horloge. Ja, we gaan naar Dat is een goed plan. Ja, ja. Boekhoff. We gaan het aan jou. Ja, nou, goed plan. Je was er vanochtend ook al. dus... Uh... Uh, Oekhoff is uh, olympisch kampioen. 2,38 heeft hij gesprongen. Hij gaat nu uh, uh, voor de aardigheid nog 2,40 proberen. Uh, dat zou een, uh, een olympisch record zijn. Maar hij is al lang blij dat hij uh, die uh, medaille, die gouden medaille, binnen heeft. Uh, Iran hier bij het discuswerpen is door Harting uh, verdrongen van de eerste plaats. Maar dat is nog niet afgelopen. En we gaan kijken naar de laatste halve finale van de 200 meter. En dan hebben we gewoon twee olympische kampioenen inlopen van dit jaar, van Londen. De olympische kampioen op de 100 meter, Shelley Ann Fraser Price uit Jamaica. En de Amerikaanse uh, uh, Sonja Richards Ross, die op de 400 meter de olympische titel in de wacht sleepte. Het uh, geluid wat je hoort op de achtergrond is Ojepitan. Uh, de Britse, niet zijzelf, maar het publiek. Want zij, uh, het publiek uh, moedigt Ojepitan uh, enorm aan... Maar die zal weinig kans maken, vrees ik. Stoei is de Oekraïnse in baan 9. Ook zij zal weinig kans maken. Het gaat echt om de Jamaicaanse Fraser Price, Richard Ross, de Amerikaanse. En Fedoriva uit Rusland. Dat zijn de normaal gesproken snelste drie in deze uh, laatste halve finale. Maar ja, er gaan er maar twee naar de finale. En normaal gesproken dus Fraser Price en Richards Ross. We krijgen hierna nog twee finales. De 100 hoorden en de 1500 meter bij de mannen. 100 hoorden bij de vrouwen, want bij de mannen is dat 110 meter. We gaan kijken naar de laatste halve finale van de 200 meter. Het is weer stil in het stadion vlak voor de start. Kijken we naar de dames in met name baan... Uh, Vier en vijf. Ze lopen naast elkaar en zijn allebei goed weg. Met name ook uh, Shelley en Fraser... Want die uh, is natuurlijk een hele goede 100 meter loopster. En dan komt nu Richards Ross. Die heeft wat uh, langere adem als 400 meter loopster. En ze lopen zij aan zij richting de finale. Weten dat nu al de Russische wordt uh, derde. En nog even een uh, titanige wie het uiteindelijk wint. In uh, 2231 is het Richards Ross als eerste. Fraser Price als tweede. En Fedor Riva moet kijken of haar tijd genoeg is voor een finaleplaats. En dan de slotfase van Feyenoord tegen Dynamo Kiev. Hoe lang heeft Feyenoord nog? 8 minuten en de extra tijd. Stand is 0-0. Maar iedereen van Feyenoord nu in eigen strafschopgebied. Want Veloso gaat na een overtreding van Klaas op van Lamilevski een vrije trap nemen. Vanaf de rechterkant bij de penalty stip. Weggekopt door Ruud Vormer. En dan moet Jordi Klaasje de rest doen. Doet hij half, dan kan Veloso weer in balbezit komen. Aan de rechterkant Jarmo Lenko vinden. Maar die heeft moeite met de aanname. Bal over de zijlijn. En Feyenoord neemt dus weer over. Het gaat dringen. De tijd gaat dringen voor Feyenoord. 0-0 tegen Dynamo Kiev is een. Prima uitslag. Als dit gewoon een competitiewedstrijd was, zou je er hartstikke trots op zijn. Maar Feyenoord moet gewoon een doelpunt maken. En dat doelpunt moet nu toch heel snel gemaakt worden. Nog zeven minuten en de extra tijd heeft Feyenoord om dat doelpuntje te maken. Bal over de zijlijn. Feyenoord mag de hoogte van de dugout. Daar waar Ronald Koeman nu haast maakt om die bal te pakken. Aan de linkerkant bij Feyenoord gaan ingooien. Nelon gaat dat doen. Klaasie is dichtbij. Maar het pijpje begint zo langzamerhand bij de jonge Feyenoord is ook wat leeg te raken. Maar die ingooi is goed. Schaken is op avontuur. Schaken plaats naar Cizé. Cizé gaat schieten. Schies, schiet voor langs. Ja, nu was Schaken toch ineens weg bij zijn directe bewaker Danilo. Dat is de diepte zoeken zonder bal en uiteindelijk goed gezien door Nelo, want die ingooi richting Schaken teruggelegd op Cisse. Randstrass op gebied, maakt hij de bal vrij, maar schiet hij uiteindelijk naast de goal van Dynamo Kiev en dan kan Doelman Koval weer alle tijd nemen om een doeltrap te nemen. Zeven minuten en de extra tijd. Feyenoord moet een goal maken, het is nog niet gelukt, het is 0-0.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 was dat de uh, beautiful life? Ja, dan die uh, kolk in de slotfase. Uh, hij moet erin. Op wat voor manier dan ook, uh, Ronald? Doe iets. Ja, ja, die volle kuip Die houdt zijn adem in. Het is de uh, tijd de stil. Oh, daar komt Singh, de invaller. Oh, het schot gaat over de goal. Blijft 0-0, 4 minuten en de extra tijd resteren. Singh is als laatste invaller gekomen. Beck Nelon is eruit. Dat betekent dat Feyenoord achterin 1-op-1 gaat spelen. Verdediger heeft opgeofferd voor een extra A middenvelder. En van Sing zou het dan moeten komen in die slotfase. Nou, het schot is er wel, maar gaat dus over de goal van Dynamo Kiev heen. Koval kan de doeltrap gaan nemen. Komt terecht op de helft van Feyenoord. Maar het is in die kopt. Maar kopt hem over de zijlijn. Zodat het terreinwinst is voor die Namo Kiev. Dat nu via Brown doepen te maken. Nog in de eerste wedstrijd mag gaan ingooien aan de linkerkant. Maar dat laat hij natuurlijk over aan Danilo. Brown zoekt een plekje in de as van het veld. Probeert als sluitmoordenaar straks een doelpunt te maken. Om aan alle illusies van Rotterdamse zijde een eind te maken. Voorlopig leeft Feyenoord nog. Nee, Feyenoord doet het gewoon goed. Het enige wat Feyenoord niet goed doet. Is dat het de kansen niet verzeeld wordt. Want die kansen zijn er geweest. En Koval is een hele lelijke staande weggebleken deze avond. Nu is er weer iets gezien door de Franse scheidsrechter Gauthier. Wie heeft de overtreding gemaakt? Het is een orde. het is Ruud Vormer. En dus komt er een vrije trap aan de rechterkant van het veld. Op die positie heeft die bal wel vaker gelegen. En Veloso is dan de man met de perfecte traptechniek. Een van de controleurs op het middenveld. De Portugees, die deze zomer overkwam van Genua. Die dan die bal ergens in de buurt van de penalties die probeert neer te leggen. Milewski, invaller voor Gusev, staat daar ook te wachten. grote verdette in de doeken. Voetbal. Misschien dat hij het verschil kan maken namens Dynamo Kiev. Verhoopen natuurlijk van harte van niet. De bal gaat trouwens in één keer in de handen. Van Doelman, Erwin Mulder. Ja, die moet het spel nu snel hervatten. Lange uittrap van de keeper van Feyenoord. In de buurt van Cabral komt hij uit. Maar die is een stuk kleiner dan Popov. Popov wint dus het kopduel. Martins Indy wint het kopduel vervolgens van Brown. En dan neemt Feyenoord over met Sing aan de linkerkant. Drie meter over de middenlijn. Het Aanspelen van Schaken. Ja, Schaken krijgt een tikje. Niet als zodanig beoordeeld door de scheidsrechter. En Kiev kan er met een lange roei weer uitkomen. Jarmo Lenkel en Brown zijn in de buurt van het grasopgebied. Brown neemt de bal mee, maar doet dat met de hand. Dat is knap gezien. Van de strijdsrechter Cotier. Die kunnen we dan in het uh, vervolg ook wel Arendso gaan noemen. Want het was uh, moeilijk waarneembaar. Balbezit voor Feyenoord. Vrij trap snel genomen. Cissé aan de rechterkant. Cabral is ook aan die rechterkant. Zoekt nu de diepte. Gaat op, pop of heen. Langs de achterlijn. Voorzet, tweede paal. Wordt hij teruggebracht en over de achterlijn. Daar stond Ruben Schaken wel te wachten. Maar die had die bal terug moeten leggen. Op het 5 meter gebied. Daar stond wel Sing. Daar stond bijvoorbeeld ook Cissé. Maar uiteindelijk slaakt, uh, slaagt Schaken daar niet in. En mag Koval. Weer alle tijd nemen voor het nemen van de doeltrap. Nog één minuut resteert Feyenoord in de officiële speeltijd. En dan zal met al die wissels Coutier nog wel een minuut of drie gaan bijtellen. Maar het lijkt erop dat Feyenoord zijn waterloo in eigen kuip gaat vinden tegen Dynamo Kiev. En dat is jammer. Want op de prestatie is helemaal niets af te dingen. Het is goed gegaan. Wat dat betreft heeft Koeman zijn elftal prima geprepareerd. Maar ja, doelpunten kan Koeman niet zelf maken. Lange bal van Feyenoord komt terecht in een niemandsland. Koval heeft die bal te maar dan is hij ook nog eens over de zijlijn geweest en gaat Kiev nog een keer wisselen om tijd te winnen. Wie gaat erin komen bij Dynamo Kiev. De ruit gaat in elk geval Ninkovic. En dan denk ik dat Nico Kranczar in de slotfase nog eventjes gebracht gaat worden. Nee, Garmash staat klaar om in te vallen. Dat is dan nog de laatste troef van Yuri Semin. De coach van Dynamo Kiev die maar één opdracht heeft. Loods de ploeg naar de Champions League. Zorg dat er miljoenen binnenstromen. En oh ja, word ook nog eens eventjes kampioen. Die Semin is de laatste die ooit met Kiev kampioen is geworden. Dat is in 2009 geweest. Maar fijn dat moet ervoor zorgen. ...zorgen dat ze niet in de Champions League komen. De tijd, de tijd. Het is nog maar even. De extra tijd loopt inmiddels. Ik heb niet gezien hoeveel. Ja, vijf minuten extra tijd. Nou, dat is dan een geschenk dat Feyenoord krijgt van de Franse arbitrage vanavond. Gaat het in die vijf minuten gebeuren? Voorlopig heeft Kiev de bal. en probeert het er met Brown uit te komen. Goed de pas afgesneden door Stefan de Vrij. Die nog even slalomt in zijn eigen verdediging. De bal meegeeft aan Klaasie. Klaasie, Vormer in de middencirkel. De Kuip kruipt erachter. Cabral, weg bij Popov. Komt naar binnen. Cabral nog altijd... Cabral moet dan een keer gaan schieten. Cabral gaat schieten van heel ver. Maar schiet de bal ook heel ver naast de goal van Dynamo Kiev. Ja, nu was het beter geweest als Cabral het overzicht had gehouden. En even had gekeken waar bijvoorbeeld Immers zich op hield. Waar Schaken zich op hield of zing. Maar Cabral heeft wat dat betreft nog wel eens oogklepjes op. Als hij eenmaal van rechts naar binnen komt. Hij weet dat hij een aardig schot heeft. Maar moest nu wel om veel mensen heen om uiteindelijk tot dat schot te komen. En het zeilt ver, ver naast de goal van Dynamo Kiev. Extra tijd loopt. Twee minuten zijn er bijna om. Van de vijf die Gauthier heeft toegevoegd aan deze wedstrijd. Doeltrap genomen. Niet meer door de doelman. Maar door een van de centrale verdedigers. Vormer vangt op. Vormer direct de diepte gezocht. Bij Ruben Schaken aan de linkerkant. Moet hij wel afrekenen met Danilo. Schaken houdt balbezit. Goeie beweging. Is er ook langs. Nu nog een goede voorzet. Kan niet. Omdat uh, Mika de centrale verdediger oversteekt. En uh, zijn been uitsteekt. En zorgt dat Feyenoord niet verder kan. Lange bal van Kiev. Onschadelijk gemaakt door de vrij. Dan Klaas. En de opstomende Leerdam. Cabral aangespeeld. Halverwege de held van Dynamo Kiev. Aan de rechterkant komt weer naar binnen Cabral. Nou, Cabral legt er nu in de buurt van de penalty stip. Daar waar immers opduikt. Maar het wel verliest van Betao En dan kan via Milewski en Jarmolenko Kiev eruit komen. Snelheid bij Jarmolenko. Aan de rechterkant rolt het Jarmolenko. Oh, wat is die snel. Oh, wat is die snel. Hij gaat het op gebied in Jarmolenko. Gaat naar de grond. Maar de bal gespeeld door Bruno Martins Indy. Wel een corner. ...voor Dynamo Kiev. Dus dit is een halve minuut waar Feyenoord helemaal niets aan heeft. Nee, sterker nog, het moet nu toch nog even defensief gaan denken. De immers blijft voorin. Um, CC wordt wel teruggeroepen. Nee, Immers moet ook terug. De enige die voorin mag blijven is de allersnelste. Dat is Ruben Schaken. En Cabral voelt zich bij hem. Dat is dan voor uh, eventueel de countermogelijkheid. Maar eerst moet er defensief gedacht worden. Veloso, uiteraard de Portugees. Met de prima traptechniek al eerder gememoreerd gaat die corner nemen. Maar neemt daar wel lekker de tijd voor. Geeft de bal aan Jarmolenko. Kort bij de Vrij is mee overgestoken. En dan gaat Jarmo Lenko richting de cornervlag. Om daar te proberen wat irritant te doen. Schiet de bal vervolgens over de achterlijn. En nu haast maken, Feyenoord. Nog twee minuten. Nog twee minuten. Koeman voelt aan zijn stropdas. Koeman is op van de zenuwen. Heeft zijn elftal geprepareerd. Heeft dat prima gedaan. Maar uiteindelijk het maken van een doelpunt. Dat is precies wat er ontbroken heeft in het spel van Feyenoord vanavond. Lange bal van Klaas. Sisse wint. Het komt nu wel niet. Nee, sterker nog. De afvallende bal is ook weer voor Kiev. Voor Milewski. Korte combinatie op het middenveld. Uiteindelijk Brown gevonden. Aan de rechterkant stuurt in de as van het veld Mileski weg. Milevski met drie verdedigers om zich heen. Maar die is sterk aan de bal. Jarmolenko. Jarmolenko gaat schieten. Dat is een rolletje. Makkelijk voor Mulder. En dan kan Mulder de bal weer meegeven aan Singh. Het stadion kruipt erachter. Het stadion koolt. Het stadion heeft genoten van dit Feyenoord. Maar geniet nog meer als er een doelpunt wordt gemaakt. Komt het ook nog? Ruben Schaken met het balbezit. Ruben Schaken met de verstelling. Gaat richting de achterlijn. Achtervolgd door Danilo. Bal gaat over de achterlijn. Als laatste geraakt door Ruben Schaken. Dat betekent dat er een doeltrap komt voor Dynamo Kiev. Ja, dan gaat de laatste minuut in van de extra tijd. En dan kan je gaan zeggen dat Feyenoord er niet meer in zal slagen... in die laatste 60 tellen van deze wedstrijd om een doelpunt te maken. Gaat die namelijk Kiev nog wisselen? Want er staat nog een speler klaar om in het veld gebracht te worden. Koval laat het nemen van de doeltrap over op, uh, aan Betao... die nu richting de scheidsrechter loopt met een aansteker in zijn hand. En zegt, ja, scheids, ik rook toch helemaal niet. En dit is ook een heel raar moment om een peukje op te steken. Misschien een overwinningssigaar. Het is hem niet gegund, maar uh, hij zal het wellicht doen... Want Dynamo Kiev zet dan een hele belangrijke stap. Een stap die wij allemaal aan Feyenoord hadden gegund. Omdat we Feyenoord willen zien in de playoffs van de Champions League. Maar het lijkt er toch op dat de ploeg uit Oekraïne deze stap gaat zetten. En dat het elftal van Koeman net een doelpunt tekort komt. Om uiteindelijk in het toernooi verder te kunnen. Ronald Koeman die heeft gezien dat zijn jonge ploeg in staat is. Om het ervaren mannen buitengewoon moeilijk te maken. Zolang het maar als team acteert. Het elftal van Kiev bestaat uit verdetten. Maar het is zeker geen team. Dat is het elftal van Feyenoord. Feyenoord wel. Alleen, ja, Kiev heeft een spits. En Feyenoord heeft geen echte killer. Dat is wel gebleken bij de kansen voor Schaken en voor uh, Immers. Want die hadden er gewoon in gemoeten. Nog één aanval van uh, Dynamo Kiev met uh, Brown. Brown gaat het strassroepgebied in. Brown geeft de bal mee naar Garmars. Garmars, Brown over doelpunt. Brown maakt in de laatste minuut van de extra tijd het doelpunt voor Dynamo Kiev. En dan kan het boek dicht wat betreft de Champions League. Dan is het over en uit. En zitten de, ja, de spelers die op de tribune zitten van de Dynamo Kiev hier naast mij. Die vieren een heel klein feestje. Het stadion fluit. De mensen gaan naar huis. Het is over en uit met Feyenoord. Brown maakt nu aan alle Rotterdamse illusies een eind. En Gauthier zal zo een einde maken aan deze wedstrijd. Het zal Feyenoord nog gegeven zijn om een keer af te trappen. Maar dan is het over en uit. En Koeman staat nu bij die dugout van de spelers. Bij de mensen van Kiev. En ik weet niet wat, ze nu, uh, wat Koeman nu zegt. Maar goed, Feyenoord is eruit. Bla, bla, de helaas, helaas, helaas. Ja, het is niet anders. Zo, Kort voor negen dan nog even naar de dressuurruiders. Die pakten dus uh, brons in de landenwedstrijd. Het hoogst haalbare. De teams van Groot-Brittannië en Duitsland uh, reden te goed voor Oranje. Maar verdiend was het wel, vindt tv-analyst Laurens van Lieren. Ja, zeker verdiend, zeker verdiend. Ze hebben heel sterk gereden eigenlijk uh, over uh, alle dagen. Uh, en het maximale, ja, op dit moment denk ik wel. De Britten waren ijzersterk, zeker vandaag. En de Duitsers lieten vandaag iets, minder, iets mindere prestaties zien, over de hele linie genomen dan. Maar ja, op dit moment gewoon nog duidelijk beter dan, dan Nederland. Het verschil is dusdanig dat we ook van tevoren al wisten, voordat Adelinde gereden had, dat, we, dat, dat zilver wel heel erg moeilijk zou worden. De Britten uit het niets hebben nog nooit een medaille gewonnen bij de dressuur. In welke kleur dan ook. Gisteren behaalden ze bij de springruiters een medaille, de gouden medaille. Is dat een flow of is dat een heel duidelijk beleid van hen? Van de paarden kopen en opleiden, et cetera? Ja, ook wel een, een toevallige samenloop van omstandigheden misschien. Er zijn natuurlijk meerdere factoren. Maar op dit moment hebben zij gewoon twee hele goede paarden. Drie hele goede paarden. Uh, twee uit Nederland, die zijn uh, nieuw uh, en upcoming, uh, Vallegro en Utopia. Ja, het, het komt allemaal toevallig uh, samen. En de Britten winnen gisteren uh, de, de landenwedstrijd bij, uh, bij het springen met ongelooflijk goede paarden. Uh, ook een aantal Nederlandse fokproducten. Dus uh, ja, wat dat betreft mogen wij ons wel uh, achter onze oren krabben dat we, dat we het goud eigenlijk uh, uit, uit ons land hebben laten vertrekken. Ja, je zegt dat zo. We zijn en blijven kooplieden als Nederlanders. Moet dat niet een keer ophouden? <laughs> Ik denk niet dat je dat gaat veranderen, maar ja, er zijn natuurlijk allerlei uh, uh, plannen om, uh, om zulke paarden in Nederland te houden. Het Springpaardenfonds is daar een, uh, een succesvol voorbeeld van al. Uh, ja, zulke, dingen moet, zulke initiatieven moeten we absoluut toejuichen. Dat is uh, belangrijk voor de sport. En uh, ja, de, de parels die hier op het podium uh, presteren... Ja, die moeten we in Nederland zien te houden. En uh, die, daar zijn er echt maar heel erg weinig van. En uh, wij hebben in Nederland wel absoluut de vakmanschap om topprestaties te leveren. Ruiters als Edward Gal en Amazones Adeline Cornelissen. Gewoon uh, echt top van de wereld. En uh, ja, daar, daar moeten we gewoon uh, in de toekomst wel uh, naar toe gaan werken. Dat we dus zulke parels weten te behouden voor de sport. Ja, we zijn wat later, onze gasten, maar bouwmeester Teun Mulder en Epke Zonderland verwachten ze nog vanavond, in ieder geval het komende uur, na tienen. Ze komen eraan hoor. Welcome to London. Daar komt de casino als eerste. Die pakt hij, dan komt de tweede erachteraan, die pakt hij ook in. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja want... die heeft hij, nou. Die vluchtelementen die heeft hij te pakken. Maar nu nu moet hij het netjes uit gaan maken natuurlijk. Ja. Hij staat, hij staat, hij staat. Ja, Epke Zonderland ja. staat en dan gaan de vuisten omhoog. Tot en met 12 augustus Londen 2012. Maar nu de score van Epke Zonderland. Wat gaat het worden? Volg de Olympische Spelen van dag tot dag bij de Radio 1 Sportshow. Ja, hij heeft het, hij heeft het. Epke Zonderland heeft het goud te pakken. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.